En soms gaat de techniek mis. <laughs> ik, ik vind het wel mooi hoe jij, hoe jij zo snel mogelijk probeert nog <laughs> iets gereed te krijgen. Zo, dat was eventjes dus een uh, behoorlijk stressmomentje, maar hij doet het! Chapter January. <laughs> after Just have to admit this. Let's run away. Let's change. It. De wc's zijn nu heel erg schoon. Grow and grow and let that green flow It's night for you bro But I'm not impressed, no Speciaal voor jou jongens, zwenkamer Urban Dance Squad. Fast Lane. Daarvoor natuurlijk <laughs> nou, Chapter January. De grote helden van de... tweede voorronde van de Robak dan wordt. Ja. Zo ah, so vals, jongens. Oh. Oh, dat was zo doodzonde, want eerlijk gezegd... hieruit blijkt gewoon hoe goed ze zijn. Ja, absoluut. Het is ja. best een leuk beentje met een paar rare dingen erin, maar dat was... in ieder geval Haarlem, jongens. En dat ging echt een slechte start vandaag. Dat was echt... Dat uh, <laughs> <laughs> <laughs> uh, echt ja. slecht. Over die Fast Lane uh, gesproken. Dat is toch wel... Uh... ...ergens aan opgehangen neem ik aan, he? of niet? Ja, dat zei ik al. Ja, ja, onze, onze grote vriend Sven Kramer. Onze grote vriend Sven Kramer... ...die uh, op aanwijzing van zijn coach... ...toch de binnenbaan moest nemen... ...in plaats van de buitenbaan. Jam. En na een is het dus nu zo... ...dat de wissels bij ProRail... Beter werken als de wissels bij Gerard Kempers. En Gerard Kempers is voor tandarts. Hij haalt je zo van je plak af. <laughs> Die ken je nog niet. Nee, nee, nee. Dit is wel een leuke, ja. Er zijn er nog meer. zijn er nog veel meer, ja. Nieuwe sponsor Sven Kramer. AMWB hebben we jou jo, op, ooit een de verkeerde kant op opgestuurd. Ja. Maar, je moet er ook bij zeggen. Sven Kramer was groots. Door een dag later te zeggen. Ik laat mijn coach niet vallen. Drie keer ben ik wereldkampioen geweest. En dit... Kan gebeuren. Hallo, we hebben het even over de Olympische Spelen. Dus maar, ik uh, vind het toch wel goed hoor. Kom op Jaap, je bent wel een zakkenwasser als je zegt... Nee, coach, je hebt het één keer niet goed gedaan. De mazzel. Ik vind dat echt heel dat slecht. Dat zou hoor. heel slecht uh, geweest zijn. Maar ik denk, uh, zo zit hij dus niet in elkaar. Hij had het kunnen doen, maar de media speculeerden daar ook een beetje op. Alternative M. bama! Muziekzenders Omba Van Contrast Heel gek dat ze dit draaien op de Nederlandse radio Is dat zo? Ik vind dit helemaal geen 3FM muziek Ik vind het helemaal geen 538 muziek ik vind het dit te hard serieus worden dan een landelijke radio, zullen we zeggen. Nou, uh, dus anders vanm vanmorgen Gerard Ekdom in de arbeidsvitamine gewoon uh, even zwaren met Teleka platen. En niet zomaar Don't For uh, draaide die gewoon eventjes. Ja, maar dat, is, zat na, hij even dat, niet dat mee. is na Naffingen als Mertens de tweede grootste commerciële plaat die ze gemaakt hebben. Dus dat is niet heel erg bijzonder. Is, is dat niet bijzonder? Wat ik wel bijzonder vond is dat Stenders op maandag uh, Rage Against the Machine draaide. Ja. En op woensdag Ramstein. Ja. Dat vond ik leuk. Ramstein zeker. En uh, maandag natuurlijk ook Rage Against the Machine. Jij had uh, nogal erg uh, de kleren in van de week van Rage Against the Machine. Komt naar Nederland en gaat een optreden doen in het Geldertoom. 9 juni staan ze dus in Arnhem. Ja, Groot optreden, 55 euro per kaartje kost het. En aankomende zaterdag begint de voorverkoop van Rage Against the Machine. Ik kan er niet bij zijn, want ik ben op vakantie. <laughs> ja, dat is heel vervelend. Maar goed, er zijn altijd andere mensen die dan even jou kunnen bijpraten hoe het geweest is. Goed, <laughs> laten we teruggaan naar de uitzending. <laughs> we hebben weer een uh, bomvolle show. We hebben geen band vandaag. Oh. Nee, dat is voor het eerst. Maar wat hebben we wel? We hebben straks uh, natuurlijk de Rob wordt. woord een Rob akna woord een, uh, een hele nieuwe, snelle Metallica heb ik gevonden. Toch hè? Uh, ja, heel erg. Dat heb ik net gevonden. Echt, ah. echt een half uur geleden. Een half uur geleden. Op, op de internet. Ja, het is een kruising tussen Megadeth Metallica. Uh, het is hard, maar het is, het is lekker. Ja. Ik, uh, blijf luisteren. Alternative FM, hoor je hem straks. Het heet Heathen. Maar eerst... Yeah, Zo gaat er weer wat kapot in de studio voor Richie Ganser Machine. Hebben we onze rommel een beetje nagekeken, eerder gezegd? Of waren, waren dat de mannen van Zek de La Rocha en consorten die eventjes voorbij kwamen? Hoor eens even. Zet maar uit, hoor. <laughs> Zet maar uit. <laughs> 9, 9 juli mogen jullie weer. Of 9 juni. Ja, 9 juni of juli was het naam. Nou? Uh, juni. juni. Juni. Dan mogen ze weer. De N van Nico. Goed. Goed, uh, we gaan even oh, naar de commercial break. Uh, wacht even. Nee, we gaan naar de commercial break. We gaan zeg. naar de commercial break. Ik kan bijna niet voorstellen. Maar straks op 5 mei staan er 150.000 mensen hier. Ze staan allemaal te springen voor de vrijheid. Gisteren scheen de zon en vandaag een grijze regen. Zo'n dag die je het liefste maar meteen over zou slaan. De verbouwing Fink. van de buurman sluit de spijker op Ik ben Howard, ambassadeur voor oh, de bon. Pop. Juist steunt ons dag. ook, want vrijheid maak je te met te elkaar. Wil jij vrijwilliger worden op Bevrijdingspot? Kijk dan op bevrijdingspot.nl Vanavond zie ik jou, is deze lange dag zo Vanavond zie ik jou, want vanavond wordt het eindelijk gedaan. Spammer. Dat was de commercial break, dames en heren. Spammer, spammer, spammer. Bevrijdingspot zoekt <laughs> vrijwilligers. Spam. Spam. Hou zo op je Spam. Ja. Ik moet altijd denken aan Monty Python's Flying Circus. Met de uh, spam. Mag ik nou weer? Ja, natuurlijk. Ja, jongens, ja, heb ik de kans? Ja hoor. Ga rustig nee. hier gang. Nee. Goed. Um, over uh, bevrijdingswop. Bevrijdingswoek zoek vrijwilligers. Wacht, doe je dat? Ach. Suzuki, de van vrijwilligers. Meld je aan. Op 5 mei kan je knallen dan. Het wordt feest, hè? 30 jaar jubileum. Dit komt trouwens niet, hoor. Dit is Lim Biscuit. Van een album Chocolate Starfish. My generation. Zeg maar, Alfred. My generation. Welcome to the jungle, punk. take a look around. The slim biscuit fucking up your town. Yeah. We downloaded the shockwave for all the ladies in the cave to get you good. and maybe I'm the one who flew over. Look at those nests, We got some stacks. Generation X, Generation Strange, don't even shine through. our win the pain. So go ahead. Ah, inderdaad, van het ah, passie gitaarmuziek. Lean ja. Biscuit, My Generation. Uh, voordat we over de Rob Agda Award gaan hebben... eerst nog even een beetje de agenda uh, van dit programma even doornemen. Want het uh, ziet er ook uh, voor dit programma er aardig uit... wat de komende weken betreft. Want volgende week staat hier niemand minder dan... Fabiana Dammers. Oeh. En wie is dat? Nou, dat is niet zomaar. Dat is de winnares van de singer-songwriter bij de Grote Prijs van Nederland van 2008. Met dank aan Pascal van der Beek. Dus, want uh, daar uh, komt het onder andere vandaan. En je moet het toch een beetje ook voor je netwerk hebben, nietwaar? Dus volgende week schrijf op in je agenda tussen 8 en 94. ...akoestische nummers van de winnaars van de Grote Prijs van Nederland 2008... ...bij de singer-songwriters Fabia de Dammers. Die week daarna ja. is het donder donderdag omdat het de ja. tweede donderdag is van, uh, van de maand. En dan hebben we natuurlijk een Nada! beentje in de studio. En niemand minder dan de finalist van de wordt. Ja, Ethereal. Ja, hoe kan het dan anders? Dan 18 maart hebben we voorlopig nog even niks... Maar dat kan zo veranderen natuurlijk. Is het leeg. Is het maar nu nog leeg? Het is in onderhandeling. Dus schiet op als jij ja. nog wil. Ja. 25 maart komen de mensen van het brein dat kwam uit de ruimte. Oh. Ja. Acoustisch en wel. Dus ik ben zeer nieuwsgierig wat daar uh, uit uh, gaat uh, komen. En daar e zijn we nog bezig met nog e een band. 1 april komt degene die als eerste hier in de studio, tenminste onder mijn toezicht, heeft uh, rondgelopen. Double Cross komt terug met nieuwe nummers. We gaan hier akoestisch spelen. En we nemen dit keer een doos eieren mee. Ja. Uh, <laughs> die is voor, uh, voor onze vriend uh, Sven, geloof ik, toch? Ja, hij moet nu een hele doos op zijn kop ja, kapot slaan. <laughs> dat is wel leuk. Ik ben benieuwd hoe ze het uh, gaan doen uh, in de okursische setting. Dan, Menno, want je kondigde het al aan. Want uh, we zijn uh, bezig ook nog met de cyclus van de Rob Agda Award. We hebben het net al genoemd bij Therial. Want die waren de winnaars uit de tweede voorronde. En die zien we dus terug in de grote zaal op 2 april bij de finale. Nou, dan hebben we dus, als het goed is, uh, straks uh, zeg maar een overzicht van die vierde voorronde die twee weken geleden, bijna twee weken geleden, is gehouden in het patronaten. En daar zijn ook hele leuke dingen gebeurd. Vooral de einduitslag bij de jury. Daar is nog het een en ander mee gewisseld, geloof ik ook. Hè? Dat... Ging niet helemaal goed. We gaan gewoon even proberen of we met de winnaar kunnen bellen straks. Met Daan. Daan ik van de Putten. Zeker, ik, hey. ik weet zeker dat hij opneemt. Gangster. Ja, Gangster. Ja. Die heeft, dat is trouwens de winnaar van de vierde voorronde. Als je het nu helemaal kwijt bent, schrijf even mee. <laughs> de eerste voorronde is Display de winnaar. De tweede voorronde was Ethereal de winnaar. De derde was Palalalaka. De, derde, de vierde was Gangster. En de runner-up die heeft gewonnen is Wave Zero. Ja. Wat heel erg veel kans maakte in de vierde voorronde. Wat wij nog steeds een beetje af moeten handelen. Daar beginnen we mee. We hebben ook nog een paar uit de derde voorronde te doen. Met andere woorden, druk vol. En we hebben ook nog wat normale plaatjes. Heathen, heathen. Maar eerst. Spoonless spoon Moon. Ah. Hier op Alternative FM. The monsters, they are taking us away. The first one is called Arthur and his hair is kind of gray. The monsters, the monsters, they are mean, mean, mean. The second one is hairy and his hair is kind of green. Are cute and some of them would rather see you dead than play Monopoly with you. The monsters, the monsters, we're almost dead. The first one is Harry, the third one is Fred. The monsters, the monsters, they're angry as shit. Moon met skatek Lepel. Tilt de maan. Tilt de maan, ja. Heel raar. Ze zijn oh. met ze zevenen in totaal op het podium. Staan ze een, een combinatie van, ja, dit is dan het sk nummer maar uh, ze, hebben ook, ze maakten ook metal, rock, jazz, funk, skasefoon. Dus toestanden, Gipsy, avant-garde. Verschillende muziek. Ik vind het ook een beetje polka-achtig. Ja, zoals. dat is Gipsy. Een beetje de, de, de, de Gipsy. We doen nog een nummer, maar dan onder het ja, zeg maar. De mooie klanken van Jaapse stem. Ah. Terwijl hij een interview met ze had. Ha oh, wat nog. Char, volgens mij. Nee, dit is ook uh, Spoelis Ja, toe. zeg ik. Char van uh, van is dit. Goed. Jaap, je had een interview met ze. Ja, gaan we nu naar luisteren. We gaan even in de... Hoe was het eigenlijk om even in zo'n zaal te staan? Waar ik denk dat jij wel meer opgetredens hebt gedaan met je band. Uh, ja, dat klopt. Het uh, is de eerste keer dat ik niet zenuwachtig was. Uh, de sfeer was heel erg goed met band. Uh, we hebben van tevoren even gepraat en heel gezellig gedaan. Dus de sfeer was echt top. Dat is echt heel leuk. Uh, het is, een heel, het is een heel apart, heb ik net gezien. Uh, met uh, onder andere uh, ook een accordeon en jij op de viool. Dat is wel heel apart voor een band. Um, ja, ik vind het duidelijk van niet. Ik vind dat een band eigenlijk elke soort instrument zou kunnen gebruiken, maar het is niet gebruikelijk, laat ik het zo zeggen. Om, om twee um, zulke ja, niet gebruikelijke instrumenten te hebben in een band. Wel leuk. Willen, willen jullie in dat opzicht dan ook een beetje uh, daarin een eigen geluid meegeven? Uh, ja, ja, zeker. We proberen, heel, ja, we proberen gewoon apart te zijn. En we hebben gewoon een hele eigen stijl. En dat werkt heel goed op uh, die manier. Ja, dan heb je ook een aantal vocals uh, voor je rekening uh, genomen? Uh, ja. Is het een uitgemaakte zaak dat jij dat doet? Of zijn er nog meer die dat doen, van jullie die uh, Er is ook nog uh, de gitarist. Die zingt ook een nummer. Maar um, ik had uh, zelf geen zin om die te zingen. Want ik vond de tekst niet leuk. Maar de andere twee, daarvan heb ik zelf een tekst geschreven. Dus uh, ja, dan is het dan een stuk leuker. En ik ben de enige die een beetje soul kan zingen. Dus vandaar. Mm -hmm. uh, is dat, uh, is dat uh, zo een bedoeling dat je dan vindt dat uh, als iets wat jij uh, prettig vindt... dat je dan uh, gaat uh, zelf de, de zangpartijen voor je rekening nemen? Is het zo dat je datgene wat jij schrijft, dat je dat dan ook voor je eigen rekening doet? Um, nee, niet per se. Ik zou ook graag een nummer schrijven wat iemand anders in de band zingt. Daar maakt me niet zo heel erg voor uit. Want de eerste tekst die heeft um, een ander bandlid weet Niet meer precies wie. <laughs> maar die tekst was er al, dus... Um, ja, dus hebben ze hebben samen gevraagd of ik die wou zingen. Maar um, ik vind het niet belangrijk dat ik mijn tekst zelf zing. spoonless mood waar, waar komen jullie vandaan? Uit Haarlem. De Haarlemse band. Ja, Haarlemse band. We hoeven ook uh, in de Eglantier, de muziekschool van Haarlem. Dus dat uh, is leuk. Nou ja, dit is uh, zeg maar de laatste voorronde van uh, Drop Acta Award. Uh, hebben jullie alles eerder uh, met dit soort uh, dingen meegenomen? Ja, we hebben ook meegedaan aan het hit. Volgens mij vorig jaar ook met de Akta, maar dat weet ik niet zeker. Want um, ja, het is gewoon overgetreden oh, op, ja leuk. En dan weet ik zelf niet eens waarvoor het is, meestal. Maar um, we hebben wel eerder meegedaan aan uh, dit soort dingen. Vaker uh, op het podium al gestaan. Als uh, mensen nou uh, zitten te luisteren thuis, want uh, dit wordt natuurlijk uh, later even uitgezonden. Wat, wa wat kunnen ze dan doen als ze jullie willen vinden? Uh, naar myspace.com gaan, uh, slash spoonliftsmoon. En uh, daar kun je ons vinden. Er staan ook nummers op als het goed is. Kunnen ze dus ook even luisteren. En in de EP? komen jullie daar ook nog mee? Ik hoop het wel ooit misschien. Het <laughs> zou leuk zijn. <laughs> goed, dankjewel. Oké, graag gedaan. Ik zou dat best wel willen hebben, weet je wat, zo'n cd. Het lijkt me best uh, <laughs> grappig om dat te hebben. Bedankt, eh. leuk dat ja, ik het zeg. Ja, ja, ja. <laughs> Vind jij niet? Ik uh, ben zeker nieuwsgierig wat, uh, wat zij gaan doen. En uh, gezien de stijl van de, van de band, uh, zo veelzijdig, zo ongebruikelijk ook. Wat Char ook zegt in het interview. Ja, dan denk ik van, dan moet je toch wel wat uh, kunnen. En <tiek> ja, uh, we zullen dat uh, volgende week ook aan uh, Fabiana Dammers uh, vragen. Hoe dat uh, dan zit. Waarom uh, dit soort dingen dan altijd toch een beetje aan die oppervlakte blijven hangen. Zitten we dan in een land waar het alleen maar om idols of X-Factor gaat. Of wat dan ook. Dan, uh, dan heb ik wel zoiets van, uh, ja, dit, dit is vrij, uh, vrij uniek. En dat wordt niet opgepikt. Dat vind ik raar. Dat vind ik echt raar. Wat ook niet opgepikt wordt, is metal. Ja, zeker. Nog niet. Nog niet? Nu wel. Nu wel. Hij moest eerst even lachen. Want is zo geweldig. Echt. Ja, zeker. Um... dit was nou dus echt een keiharde zaak van. Echt verschrikkelijk goede metal. De oude Megadeth, de oude Metallica, de oude Slayer, de oude B-Trash metal komt terug in deze formatie van Heathen. Ze spelen niet origineel, maar jemig, wat spelers goed. Je hoorde Dying Season van het laatste album: An Evolution in Chaos. Net uitgekomen, week oud ja mm. brandlos los Rob Akda nou voordat ik over de Rob Akda uh, begin even aansluitend op wat jij uh, net gedraaid hebt Heaton, was dat nou uh, kan ik je in ieder geval fijn vertellen dat wij op 8 april nog even de agenda nog even volledig maken want dan komt er een band jongens nou dat moet jou zeker als metal freak toch wel goed doen? Play it loud. Ja zeker, want die gaan echt heel erg luid te uh, keren. Dat zijn de jongens van Contest. En dan zal zeg je zeggen, wat is dat? Nou, ik kan je vertellen, dat is zeker kei en keiharde, snoeiharde metalmuziek. Ook wordt er gegrut, dat uh, zeker. En er zit ook nog een Zandvoorts randje aan, aan deze, aan deze band. Want uh, Fred Lont, die komt uit dit dorp vandaan en is een van de spelers van, Fred, uh, van uh, Contest. Nu weer terug naar Rob Akda, Want daarnet hadden we... Spoonlift's Moon. Inderdaad. En nu gaan we verder met het volgende beetje uit de viervolgende ronde. Dat is Sir James. Dat doen we tot negen uur. Ja. Dus mocht je het vervelen... er niet uit. We gaan weer knallen in de tweede uur. Ja. Nou, als het goed is... dan moeten wij dus onze vriend... Uh, Peper Fissie nog ergens uh, hebben. Met, uh, met, <laughs> met dat hele verhaal. Want die kondigt dat altijd zo leuk aan. Sir James. Vertel even dus. trouwens wat voor Sir James voor muziek is. Ja, het is, het is, het is Snel. vrij apart eerlijk gezegd hoor. Ik, ik, ik, uh, ja, nou, ik zou nou ja. het gewoon even over willen laten aan P.P. Uh, Fischer. De voorlaatste band van deze nu al onvergetelijke gezeigende... ...vierde voorlaatste? de voorronde van de Rob van. Acta Award jaargang 2009-2010. Deze band... Is opgericht in november 2008. En ze zijn goed voor vijf sterren aan ambitie. Jawel. Ze maken zeer verrassende, toch toegankelijke liedjes. Ze hebben een nieuwsgierige drang tot vernieuwing. met een neusje voor pakkende melodielijnen. Dat kan ik u beloven. U wordt een smaakvolle melange van pop-rock voorgeschoteld. overgoten met persoonlijke ervaringen uit het leven van uw gastheer. Geniet van een avond, bediend worden door. Sir James! Yeah. You teach me anything I wanna know The point you're gonna you got to me Show me everything I wanna to say you Tell me anything I wanna hear I prefer to call it Back then there was a time Come with me, I'll show you They told me, they told me the way The only good direction Back then I thought of it Blijven genieten ervan. Zeg maar zachter. Ja, een beetje zachter genieten, genieten. Toch wel, iets is zachter. Maar uh, als je dit hoort, zo, uh, die, die keyboards van Anne Punt, dan denk je toch ook meteen aan een toch behoorlijke jaren 70-invloed van deze band. Nou, dat klopt ook wel, want het is een mix van uh, allerlei soorten muziek, zoals bijvoorbeeld Jeff Buckley. Coldplay, Rufus Wainwright, Neil Young, Queen en Bruce Springsteen. Nou, uh, Neil Young haalde ik er toch wel heel duidelijk uit. Uh, Rufus Wainwright, ik ben uh, ja, toch ook niet helemaal een alwetende popmuzikus... Uh, uh, die uh, weet over waar hij over praat. Rufus Wainwright, zeg maar niks. Dan zullen me heel veel mensen mij gaan afschieten. Jeff Buckley wel. Een echte singer-songwriter. Nou, dat, uh, dat, dat zag je er ook of hoorde je er ook wel een beetje uit. En natuurlijk... Culture Radiohead. Zag ik. Oord uh, ik er ook nog wel uh, een beetje in. Nou, uh, we hadden natuurlijk na afloop ook met uh, de mannen een gesprek. Ik heb ze geloof ik uh, alle vijf uh, en jij ook meenomen hebben. we toch even nog wat uh, vragen op ze afgevuurd. Dus laten we daar maar eens even naar gaan luisteren. met Tomaso naast mij? De man die het, uh, het vocale gedeelte voor zijn regeling neemt. toch ging het? Uh, Naar mijn mening ging het uh, goed. Ja, het ging heel goed. Ja, dat... Nou, Je mede-bandleden gaat dat ook. Ja, ik had het heel erg naar mijn zin. En meestal is dat een goed teken. Dus, uh... Even, dan nou, ga ik even naar de, naar de bureau. Uh, wie ben jij? Ik ben Joost, uh, drummer van uh, Sir James. De drummer? Ja. Uh, kokend? Zoiets als kokend, uh, kokende muziek zo mee? Absoluut. Ja, ja. we zijn helemaal losgegaan zo net. We hebben de zaal, zeg maar... Uh... Platgeblazen zo dat. Hebben. Dat is wel een beetje de bedoeling in de strekking van het hele verhaal, begrijp ik? Ja, ja, wij zijn wel echt een band met. We geven gewoon heel veel energie op het podium. En uh, nou ja, we hopen dat het publiek aan kan. Zeg maar. Ga ik uh, nog even verder naar de andere buurman. Uh. Oh. Wie ben jij? Ik ben Frank. Ik ben de gitarist. Dat is, dat is het eigenlijk. Ja, ah, dat is het eigenlijk. Ja, dat is wel erg makkelijk, maar. Uh... Ja, want, uh, want elk bandlid heeft een beetje zijn functie, ja, giet, jij als schieter is, maar ben je ook iemand die, uh, ja, een beetje ook uh, samen met, uh, met iemand anders de lijn uitzet? Nou, ik schrijf samen met de zanger, uh, met de, de de liedjes, hoofdzakelijk. En die, uh, die brengen we dan de oefenruimte binnen. En dan gaan we mee aan de slag. Dus, uh, zo, zo, het. zo werkt het, zo gaat het. En het, het werkt wel, ik vind dat het werkt. Het is een, naast dat er heel veel energie vrijkomt, denk ik dat wij vrij toegankelijke, um, toegankelijke songs hebben. Dat mensen dat prettig, prettig vinden om, uh, om te luisteren. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Want uh, ja, uh, je gitaristen zei net van, uh, van uh, de songs, die schrijf jij ook, uh, ontstaat er dan iets? Er uh, staat uh, meestal een liedje, maar uh, nee, we, we, we schrijven eigenlijk met z'n drieën. Frank is dat even vergeten. Deze jongen hier, deze, de toetsenist Anne, die, uh, die zit daar ook uh, steeds vaker bij. En het uh, werkt heel goed. We vullen met z'n drie elkaar heel erg aan als we bezig zijn in zo'n uh, zo creatief proces. Uh, we bouwen, zeg maar, op elkaar door. Het werkt erg goed. En dan nemen we de songs mee naar de oefenruimte en dan worden ze Je je buurman, Anne of Arne? Anne. A Anne, als in de meisjesnaam. Nou, ja, sorry, ik heb uh, ouders die komen uit een gek deel van het land en dan krijg je meisje meisjesnaam. naam. doe je niks aan. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk me allemaal goed, maakt niet uit. Uh, de, de toetsen, want je, je komt er dus uh, af en toe dus ook bij, begrijp ik, uh, uit het hele verhaal voor het uh, uitzetten van uh, liedjes en dat soort dingen. Ja, dat is correct. Het uh, hangt er meestal vanaf wat ik de vorige avond heb gedaan. Als dat niet ja. heel zwaar was, dan ben ik erbij. En anders wordt uh, anders het moeilijk. Of heel zwaar, dan krijg je weer dat creatieve flow. Dan zit je helemaal nog in de avond, de gezelligheid van gisteravond. Of is, heb je daar wel last van of niet? Ook dat is zeker waar, maar dan moet je, dan moet je niet geslapen hebben. Dan moet je maar door hebben getrokken tot de volgende dag. En wat, daar gaat het helemaal goed. En wat vindt de rest van de band daarvan? Ja, dat uh, past wel bij ons. We zijn wel feestbeest hoor. Absoluut. Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk om zo jong in de, in de ruimte te hebben als je een creatief proces zit en er is iemand uh, die constant wegloopt voor koffie en sigaretten. Ja, Dat wil wel. Weet je? Dat geeft een goede sfeer. Is het een beetje een pauzenummer, die toetsen van jullie? Want ik ga even nu naar jou, de bassist. Wie ben je?